Ik ben Stef en dit is het nieuws van nws op 3. De open dagen bij meerdere asielzoekerscentra gaan niet door. Het was de bedoeling dat mensen morgen een kijkje konden nemen... bij twee AZC's in Amsterdam en eentje in Hoofddorp. Maar daar gaat dus een streep doorheen. Het heeft waarschijnlijk te maken met de onrust deze week rondom asielzoekerscentra. Dus was het gisteren nog onrustig in Doetinchem... waar mensen demonstreerden tegen een nieuw AZC. Die open dag voor AZC staat morgen gepland op 180 plekken. En het is onduidelijk of meer locaties die dag gaan schrappen. De gemeente Zwijndrecht onder Rotterdam neemt maatregelen vanwege jongeren geweld. De laatste maanden zijn er steeds vaker gevechten tussen groepen jongeren uit verschillende wijken. Afgelopen vrijdag werd een jongen van 17 neergestoken. Hij raakte zwaar gewond. Volgens de burgemeester van Zwijndrecht hebben ook steeds meer jongeren een mes of vuurwapen op zak. En daarom mag de politie nu in vier wijken in Zwijndrecht preventief fouilleren. En dan komt er extra beveiligingscamera. Een pizzeria in Bijlen in Drenthe bezorgde naast eten ook drugs. Klanten daar konden bij het restaurant ook drugs in de maaltijden laten verstoppen. Agenten vielen die pizzeria gisteren binnen en vonden niet alleen harddrugs, maar ook verpakkingsmateriaal. Twee mannen uit Bijlen van 24 en 26 zijn opgepakt. En een lid van de Noord-Ierse rapgroep NICAP, die een vlag van Hezbollah liet zien bij een optreden in Londen... wordt door de Britse rechtbank niet vervolgd voor terrorisme. Volgens de rechtbank is de aanklacht te laat ingediend... en kan de zaak niet worden behandeld. Volgens nicap lid Mo Chara was het proces vooral bedoeld... om artiesten de mond te snoeren. Het proces was nooit over me. over een aan het publiek. Het is altijd over Gaza. Over wat er gebeurt als je Ja, NICAP komt regelmatig in het nieuws zodat ze zich veel uitspreken tegen de oorlog in Gaza. Het weer vanmiddag bewolkt met lokaal kans op een buitje. Het is een graad of 16. Dit weekend droog en zonnig. Het wordt ook weer wat warmer. Morgen maximaal 18 graden en zondag rond de 20 graden. ZFM, verkeersinformatie. Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het is druk op de A10, de Ring van Amsterdam... voor de Koentunnel richting het zuiden... een file van 5 kilometer en 10 minuten... mede door de afgesloten A10 Zuidoost. En tot zover de ANBB-verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.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 We'll meet again, and it hurts to hear you're sorry.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 I want a face that fits I can tell them who I am